Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Medewerkers in asielzoekers en crimineel gedrag van asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen. Dat schrijft de ondernemingsraad van het COA in een brandbrief aan de directie. Het AD en een aantal regionale kranten hebben die brief in handen. Volgens de OR kunnen werknemers hun werk niet langer veilig en goed uitvoeren. De grens is bereikt en onmiddellijke maatregelen zijn noodzakelijk, staat in de brief. Het zou vooral gaan om asielzoekers uit Marokko en Algerije... die nagenoeg geen kans op een verblijfstatus hebben. Inlichtingendienst AIVD heeft in 2009 en 2010 de Israëlische contacten van PVV-leider Wilders onderzocht. Dat meldt de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek naar de beveiliging van Wilders. Volgens de krant bestonden er bij de AIVD vragen over Wilders loyaliteit en mogelijke Israëlische beïnvloeding. Het is niet duidelijk of toenmalig minister Ter Horst op de hoogte was van het onderzoek. De AIVD en Wilders wilden niet reageren. De aankomende president Donald Trump bevestigt dat hij oud-generaal James Mattis heeft gevraagd minister van Defensie te worden. Eerder meldde Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen dat de gepensioneerde generaal in de regering van Trump zou komen, maar dat werd toen nog ontkend door Trumps woordvoerder. In een toespraak zei Trump nu dat Mattis volgende week wordt gepresenteerd. Mattis was onder meer bevelhebber van Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten en staat bekend om zijn harde taalgebruik. Een groot deel van de Fransen is het ermee eens dat president Hollande niet meedoet aan de volgende presidentsverkiezingen. Gisteravond kondigde de socialist in een toespraak aan dat hij zich niet kandidaat stelt namens zijn partij. Uit een peiling gisteravond blijkt dat 82% van de Fransen het met die beslissing eens is. Volgens de republikeinse presidentskandidaat Fillon erkent Hollande met deze beslissing zijn eigen mislukking. Het weer is bewolkt. Op een enkele plek miezert het. Later vanuit het Noordoosten opklaringen. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. In het weekend kouder en meer zon. Dit was het NOS CFM. Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. De Randstad viel op de A1 richting Amsterdam bij Eembrugge 4 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A7 richting Amsterdam tussen Horen en Purmerend Noord 5 kilometer door een ongeluk. Vanochtend vroeg, de weg is alweer een tijdje helemaal vrij. Maar je hebt nog wel zo'n drie kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 12 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open en dat kost je nog een kwartier. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt de Brechtseplein 7 kilometer en 20 minuten.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 I'm <laughs> sorry.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 En de nummer, dat nummer heet The Blessing. John Cherry en John Coltrane met The Blessing. Mm -hmm. I'm gonna it.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 I wanna know